We hebben wel eens meer gezegd. De 119e psalm is zulke een schone psalm. En we zouden haast het noemen een apotheek voor de kerkengod. Zo zijn we straks dan weer begonnen met dat de dichter biedt: om leven en om licht. Doet bij uw knecht, wel daar begrijp u, heer, dat ik leef, uw woorden mogen waar. Wat geeft deze man te kennen dat hij het leven niet in zijn eigen hand had? Wij bedoelen het geestelijk leven. En we hebben wel meer gezegd in deze laatste weken, omdat hij geestelijk leven kende had hij gedurig en bij vernieuwing weer nodig leven. Want de dood begeert geen leven. Maar het leven kan niet uit in het leven. zonderheid wanneer we vinden. Dat hij zich niet voorstelt om zich verdienstelijk te maken. Maar zegt doet bij uw knecht wel dadigheid. Wij vinden nog. Eh, dat wanneer. David en Jonathan een verbond met elkaar gemaakt hebben. En dat wanneer uh, Mephibozet uh, tot David geroepen werd. Dat hij zegt ik zal wel dadigheid bijdoen. Wat wil dat zeggen? Mephibozet was kracht zijn afkomst. Een kind is dat. En dan zegt David ik zal wel dadigheid bijdoen. En dan vinden we hier diezelfde David. En die heeft behoefte dat God wel aan hem doet. Dus met de bewustheid dat hij geen recht heeft. En wanneer we geen recht hebben. Waaruit kennen we dat dan we zondag zijn. Want als we zondag zijn verliezen we ons recht. En zijn we aangewezen op genade. En zegt dat dat ik leef. En dan vraagt u wat bij: om uw woord, mogen, uw woorden te mogen bewaren. Wat geeft u te kennen wanneer dat hij dat leven heeft? En God hem dat leven geeft? De waarde van het woord en van de woorden Gods. Dus hier is een mens die bij het woord wenst te leven. Dat is ook de veiligste weg. Niet bij het gevoel alleen, want gevoel kan bedrieglijk wezen. In wezen is er niets zo bedrieglijk als gevoel, want dat kan spoedig overgaan. Wij weten wel dat als God en Heilige Geest het geloof werkt, dat het niet zonder gevoel gaat. Van David dat hij zegt, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Maar het gevoelsleven openbaart zich nog wel eens door tranen en door gemoedelijkheid. Hij zou er met tijd de huizen op bouwen. Maar, mijn houders, het is zonder grond. We hebben er al wat terug zien gaan in ons leven met wat gemoedelijkheid en wat een gevoelsleven. En die niet bij de waarheid leven. Hier vinden we mensen die wel bij Gods woord leven. En vraagt daarom, doe bij uw knecht wel dadelijk wel dat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En daarvoor had hij nodig zijn heidig geest. Wanneer dat hij zegt, en dat uw geest mij ware wijsheid leert. Hij spreekt over ware wijsheid. Kan er dan nog een andere wijsheid wezen op? Ach, daar is zoveel wijsheid in de wereld, mijn ouders. Hij bedenkt de wijsheid aan ze zelf naar de maan kunnen gaan. Maar dat is de ware wijsheid niet. Hier is een mens die wil de ware wijsheid. Die bestaat hierin. Waar Mozes van zegt, leert ons als onze dagen tellen. Opdat we een wijs bekomen. Dat is de ware wijsheid. Dan we wijs mogen worden tot zaligheid. Dat is de ware wijsheid. En daar heeft die man behoefte aan. De We vinden van Salomo wanneer de, de Heer zegt beweer maar is wat van Salomo? Je mag begeren wat reaard is. Dan begeert hij geen geld. Hij begeert geen zilver. Hij begeert niet van vijanden. Hij begeert ook geen lang leven. Eén ding begeert hij geef mij wijsheid die te verkrijgen is bij de opperste wijsheid bij de eeuwige wijsheid dus we vinden hier de mens die heeft onderwijs nodig heeft. een opmerkelijke zaak mijn houders een licht aan de kerk die bidt om onderwijs een eigenschap van het waarzalig makend werk want hier is een mens die is de waarheid die te boven geurt en zegt nog, mijn oog verlicht de nevel op de klaar en dat mijn ziel bewonderen zie je, die in uw wet, dat is niet de wet ter zeden, maar dat wil zeggen dat is in uw woord. En dan wordt het woord van God de wet van ons leven. En dan gaat het niet hoofdstuk over de zedelijke wet. Maar dan gaat het in hoogzaak over de leer van Gods getuigenis. En dan vinden we in het volgende vers dat hij zegt. Ik ben weer een vreemd hier beneden. Laat u gewoon weer het woord van God met prijs niet ontbreken. We vinden hier dan uh, de behoefte aan onderwijs. Mijn ouders wij vragen daartoe in dit morgen uur uw aandacht. Naar aanleiding hebben we vorige week zondagmorgen stilgestaan bij de vrucht des geestes in het liefde. Wens u thans uw aandacht te bepalen bij het straks voorgelezen het vierde kapitel uit een brief van Paulus aan de Efezius. En daarvan nadert het dertigste vers. Wij noemden u Efeze 4, vers 30, waar Gods woord al besluit: En bedroeft den heiligen geest Gods niet, terwijl zijn verzegeld zijt tot den dag der verlossing. Tot zo. En we vinden in het straks gelezen gedeelte de waanval van den Christus. En dat vinden we in het straks gelezen gedeelte en in zonderheid ook in onze tekstwoorden. Nu is het niet de bedoeling om hier uitgebreid te gaan spreken waarin dat het bestaat, de heilige geest te bedroegen, maar we zullen krachten met de hulp van God te proberen te handelen over eh, waardoor we ...kunnen voorkomen... ...ten heilige geest te bedroeven. ...en dan ten eerste dat we... ...bij de waarheid van Gods woord zouden te leven... ...ten tweede door het geloof te leven... ...en ten derde door een gebedsleven... ...om bewaard te worden... ...ten heilige geest niet te We ...zullen trechten... ...tot enige lering te spreken, voordat we dat doen zingen we van Psalm 37 daar van het derde en vierde vers zwijg gode wacht op tijd stil geen ijdele zorgen die van het heilspoort dwalen Houd in uw weg het oog op God gericht Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen hij zal wel haast uw recht voor elk gezin doet daar als er morgen zonnen stralen en blinken als het helder middel ligt. Wat er verder volgt in het derde en vierde vers van Psalm 37. Ja. En in zonderheid daar we hier zeiden vanaf vers 17 tot en met 32 vinden dat Paulus handelt over hoe de wandel der christenen moet zijn en hoe dat hij niet moet zijn. Want wanneer dat hij in het 17e vers gaat handelen... Ik zeg het dan en betuig het in de Heer dat gij niet meer wandelt. Gelijk als de andere heidenen wandelen in ijdelheid haastgemoed. Enzovoort. En dan zegt hij in het twintigste vers. Doch, gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt. En door Hem geleerd zijt gelijk de waarheid in Jezus is, dat Gij zult afleggen aan uh, de vorige wandeling naar nou de oude mens, die verdorven wordt door de begierlijkheid der verleidingen. En dat Gij vernieuwd worden uh, door te worden in de geest, is dus vermoed, de nieuwe mens. Aandoen die naar God geschapen is en ware kennis en gerechtigheid. Dat heeft hij over hoe dat het leven en de wandel van de kerken God moet zijn. Daarentegen vermaant hij, daarom legt af alle leugen. En spreekt de waarheid en met zijn naaste want wij zijn elkanders alleen. Wordt tonig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toren. En dan het gewichtige woord. Geeft de duivel geen plaats in leven. Geef toch, geeft de duivel geen plaats. Een merk is, hier heeft hij het. het, tot, het, het, het, tot, van godsvolk, het tot het kerk, tot de godsvolk, tot de kerkengod. En een zeer gewichtige, ze zeggen, vermaning: de wandel van Godzucht. Maar tevens eh, dat ook bij hen nog kan wonen, waarvan we hier vinden: tonig enzovoort. Eh, dan komt dit de laatste wanneer dat hij zegt, die gestolen heeft, stil in meer maar arbeider, liever werken, dat goed met zijn handen op dat, hij je hebben mede te delen, degene die nood heeft. Geen vuile reden, gaat uit uw mond. Maar zal er enige goede reden is, tot nuttige stichting, op geven. na de geven die u hoort. Dus hij spreekt hier over, niet alleen wandel, maar ook over het spreken. Uh, dat wij genade geven, dus uh, geen vage redenen, uh, maar stichting. En dan komt u tot onze tekstwoorden, bedroefd, den heiligen geest God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag uur verlossen. U houdt misschien de vraag gedaan worden, wie heeft er zijn heilige geest? Dan zou ik in het kort even dit willen zeggen. Dat zijn heilige geest, zodra God door zijn geest een zoon daarvan dood leven maakt, komt die geest in de mensen hart. Want de geest is het die levend maakt. En waar die geest in het hart komt, eh, dan kan die geest van die tijd zelfs al bedroefd eh, worden. Wanneer iemand me tegenwerkt, ja mijn mama, we staan nog voorbij, we staan net nog bij. Bedroef en heerlijke geest, gods niet, door welke gij verzegeld zijt. Dat is wat nadere kennis. Eerst bedroeg de heilige geest God niet. Maar nadere kennis terwijl ik en verzegeld zijt. Wij gaan thans niet over die verzegeling spreken. Ik wil alleen één kenmerk noemen. Wij lezen wel eens. En dat is heel eenvoudig. Zelfs wanneer we boodschappen hebben. Dan vinden we het fabriekmerk erop. En dan staat er wel eens wel Wanneer een zeker zegel het merk niet draagt van de fabriek, is het niet van de fabriek. Het is namaak. Dus dan een zegel, een teken dat die fabriek zulks levert. Dat we verzekerd zijn. Ik heb wat ik van die fabriek of daar vanuit die winkel of daar, Dat is het zuiveren van de fabriek. Want het teken of het tegel staat erbij. Neem bijvoorbeeld, om het nog even duidelijk te zeggen, uh, medicijnen, uh, wanneer dat men die in een apotheek koopt, staat er dikwijls het merk op van uh, de fabriek. En een merkteken, dat is alleen goed zijn met het merk erop. Zo is het zegel, ik zeg we gaan nu niet spreken over de verzegeling, want uh, dan zal het uitgebreid worden. Maar dan is het het zegel, het kenmerk, uh, dat we met Heer Piet gesprekken van God zijn. Want er staat hier, bedroeft zijn heilige geest God niet, dus zijn geest van God. De heilige geest, dat is de derde persoon. Die zeggen we bij de aanvang en bij de voortgang. En zelfs de katekissen is ons leer. En dat Hij met de Vader en de Zoon waarechtig en eeuwig God is. En mij ook geschonken is. En mij als geschonkenen Christus en al Zijn de deel achter maakt. Bij mij kroosten en bij mij eetluchtig blijven. Dus, dat hij ook mij gegeven is. Uh, dat men dat altijd niet zo verzekert en daarvan de verzekering hebt, dus een tweede zaak. Maar ik wil hier, we zijn er tot een wonderwijs kweken. Zodat, waarbij aanvang, God en Heiligen geest in het hart zaligmakend werk. Daar is tevens met eerbied gesproken als een zegel. Een kenmerk waarin dat openbaart in het leven. Dat zal zich openbaren in het leven. Want eh, waar God in beginsel de waarachtige genade komt te verheerlijken. Daar zal men breken met de zonde en met de wereld en met de dienst der duivels. En er zal men een hartelijke liefde hebben tot de dienst van God en wat erbij behoort. Maar nou, nu vinden we hier uh, dat die staat bedroefde Heilige Geest God, die de welke juiste geest heeft, tot en dag, uw verlossing. Over welke verlossing gaat het? Over de verlossing ten eerste bij het sterven, dan ze voorgoed verlost worden van de oude mens en ten laatste bij de dag der dagen een eeuwige verlossing dus wanneer we hier de tekst even naspeuren wanneer dat een apostel hier vermaakt bedroefd den heiligen geeft God niet waardoor gij verzegeld zijt tot een dag uren verlossing geeft hij te kennen dat hij geeft Bedroefd kan worden. Of bedroefd door ons kan worden. Een opmerkelijke zaak is het mijn hoeders. En wat we wel eens meer gezegd hebben. Dat je wel leest van God toren. En dat je leest dat Christus toren. Maar in de ganze Bijbel kunt je niet lezen dat een Heilige Geest toren. Maar hier vinden we van bedroefd. We vinden ook nog. Er van blust den geest niet uit. We vinden ook nog de heilige geest te liegen. Eh, dat deed Ananias en Sapphira. Die vallen er voor heel wat Die met voorwetenschap de heilige geest kwamen te liegen. En moesten dat direct met de dood bekomen. Maar de geest blushen en de geest bedroeven. Dat kan in de kerk plaats hebben. Doordat die geest zich intrekt in zijn krachtige werking. Zodat men hier een dorp leven verkrijgt. Dat die geest bedroefd wordt dat hij zich intrekt soms. Alsof dat het gevoel gekend wordt dat God toornig op ons is. Die geest zich intrekt. Dat we niet alleen een doorleven krijgen. Maar zelfs wat we hier nog vinden. Uh, geeft de duivel geen plaats. Uh, die erop uit is. Om als klaar, uh, de kerke god van het leven te beroemen. Uh, daarom is het zo noodzakelijk. De duivel geen plaats. In ons leven te geven. Dat wil zeggen. Dat hij ons leven niet bezet. Want waar de Satan ons leven komt te bezetten. Er openbaart zich wat men hier vindt in het verband van onze tekstwoorden. Er openbaart zich dat men toornig is en kan zondigen. En dat men de zon onder laat gaan in zijn toren. Er openbaart zich dat men kan stelen. Dat men kan lieven. Dat men zelfs taal doet die niet tot stichting is. Maar dat we geroepen worden te spreken tot stichting. We zeiden in het voorgaande vers staat nog geen vuile reden. Gaat uit, uit uw mond. Wat bedoelt hier Paulus mee? Ach dat. Onze gesprekken. En mijn ouders Waar gaan die algemeen over? <tossimus> vuile reden. En kan spotachtig spreken over Gods woord. Een vuile reden kan het zijn. Dat we een verjaardagsavondje verkletsen over Jan Piet en Klaas. Een vuile reden kunnen zijn dan om elkaar zoeken te veroordelen in plaats dat we tot stichting bij elkaar zijn en wat reden kan geven en wanneer we hier vinden dat hij zegt bedroef den heilige geest en want mijn dus, er die geest waar we verleden week van gesproken hebben daar staat van de vrucht des geestes is liefde en blijdschap, en vrede, en geloof, en zachtmoedigheid, en langmoedigheid en waarmatigheid. Wanneer dat nu niet beoefend wordt, zeiden we, kan die geest bedroefd worden. Eén ding is waar, waar God een Heilige Geest zaligmakend uh, gewrocht heeft, dus, Waar God die geest gesproken heeft, kan die nooit meer verlaten. Hij verlaat zijn kerk ook nooit meer. Maar dat hij zich terugkomt te trekken, terugkomt te trekken, zodat onze belijdenis dikwijls door is. De praktijk van ons leven zo door is. En dat ons gebed zo krachteloos is. Dat ons geloof meer dikwijls in het ongeloof zit. Dan we meer ons houden bij onze menselijke meningen. Als bij het woord van God. Houd in gedachten dat zijn aanleidende oorzaken. Dat die geest zich in komt te houden. Want als ik mijn menselijke meningen. Die ik denk te handhaven. En dat soms nog wel op een ruwe wijze, eh, daar kan God geest niet mee delen. Wanneer wij in het ongeloof geen vertrouwen hebben op het woord van God, daar deelt God geest niet mee. En wanneer wij in het gebed slap, ja, liefdeloos zijn, eh, de grond soms biddeloos zijn. Het dat in onze gebed onze gedachten overal heen spreiden. Dat is een bedroeven van Gods geest. Ik hoor iemand zeggen. Maar stil eens. Gods geest werkt toch En Gods geest werkt toch krachtdadig. Gods geest werkt onwiderstandelijk. Die kan de grootste vijand in een ogenblik vellen. Maar houd ook in gedachten is mijn uurders. Dat Gods geest zich terug kan trekken. En want eh, die geest die werkt niet zo eh, Dat laat ik het eens proberen heel eenvoudig te zeggen. Eh, dat nu ja Gods geest werken. Dan laat ik me maar leiden door die geest. En wat ik dan doet, Dan worden we in gevaar. Dan we een geestelijk mens worden. Er houdt in is we worden nooit en krijgen nooit geen geestelijk vlees. Geen geestelijke handen, geen geestelijke voeten. En in wezen ook, mijn houders, wanneer hier bedoeld wordt bedroef de Heilige Geest God niet. Dat wil zeggen dat we ons handen en voeten, ons ogen ons mond, ons oren zouden onderwerpen aan de leiding des Geestes. Let goed op, we krijgen geen geestelijke handen, geen geestelijke oren, geen geestelijke voeten. De heilige geest vernieuwt het hart naar het evenbeeld van Christus, waardoor er een nieuwe mens geschapen wordt en die nieuwe mens moet geleid worden door de geest, maar ook zich laten leiden. Wanneer we nu die geest hebben leren kennen, dan kan het wezen dat we met onze mond die geest bedroeven door ijdel te spreken, dat we met onze oren luisteren naar leugen en lasteren die geest bedroeven en hij zich terugtrekt. En dat we in onze wandel openbaar worden, aardgezien te zijn dat die geest ons terug, zich terugtrekt. Zo kunnen er verschillende opzichten zijn dat die geest zich terugtrekt. En dan staat en bedroefd. En merk is, een heel eenvoudig beeld. Een kind kan aanleiding geven dat een vader en een moeder bedroefd worden over de handelswijze van het kind. Zonder dat die vader en moeder nog toorn Zonder dat die vader en moeder nog straft. Kan een vader en een moeder zeggen we, bedroefd wezen over de handelswijze van een kind die ze smaat en verdriet aandoen. Maar de kinderen even wel overdenken hoor. Nu is zo vinden we hier een kind. En het kindschap dat aanleiding kan geven, dat zijn heilige geest bedroefd in wezen goed opletten is het niet zodanig er wordt hier op menselijke wijze gesproken we vinden nog over God dat het een smarte aan zijn hart in wezen heeft God geen smart we vinden in Isaiah 63 vers 10 nog dat ze de heilige geest smarten aangedaan hebben. hadden in wezen kan de heilige geest als persoon geen smart leiden maar hier op menselijke wijze wordt ons duidelijk gemaakt dat een heilige geest in verschillende opzichten bedroefd kan worden. En mijn leiders, laat ik eens een duidelijk woord zeggen. Het is een gevaarlijk werk om met een heilige geest om te gaan. Of het is een heerlijk werk als we vervuld worden met die geest zullen we vervuld worden met Christus en zullen ons leven zijn Christus en wanneer die geest zich terugtrekt doordat we ons aftrekken en wereldgezind worden onze menselijke mening op de voorgrond stellen en soms torenig zijn en soms overheid zouden willen nemen soms en laat ik het eens dus erg duidelijk zeggen en dan we van Gods volk zijn die elkaar nog eens een groep waard zijn dan is het een vruchtbaar vlees en dat deelt die geest niet mee Daar deelt die geest niet mee nu gaan we zeggen we is niet het doel om hier over uit te wijden want dan zouden we in verband met dit straks voorgelezen gedeelte mijn hoort is nogal wat kunnen vinden. En het dat tot ons beschuldigt. Daarom hebben we zich te onderzoeken. En we hebben met eerbied gesproken tegen gevochten. Om over deze stof te spreken. Ik zeg met eerbied gesproken de tegengevochten. Waar mijn hoort is dit geld mij en een ijgelijk in het bijzonder, in zonderheid, in zover we genade al leren kennen. En dan spreek ik niet uh, de genade zoals men met bewustheid het zegel draagt en verzegelt, maar in zover men in ons leven hebt ervaren wat genade is. Dat de heilige geest verwacht, dan kan er aanleiding zijn dat we die geest bedroeven. Dan kan er aanleiding zijn dat die zee zich terugkomt te trekken en dat we blijven steken, soms een lange tijd in overtuiging. En dat we blijven steken, dat die zee zich terugtrekt, dat men blijft steken in eh, dat die middelaar geopenbaard is en dat we heimelijk wegdenken dat onze grondslag zuiver is en goed is. Zonder dat het de werkzaamheden des Geestes er zijn, want die werkzaamheid des Geestes is volgens de catechismus dat hij Christus en al zijn weldaarden, dat hij die meidelachtig maakt. Niet eerst de weldaarden, maar Christus en al zijn weldaarden. Nu merkt u aanstonds wel, mijn leiders, dat er wat gebrek is. En zoek dat nu niet is bij een ander, maar laten we dat bij onszelf dus zoeken. Wanneer we hier over de aarde gaan met een bewuste kennis van, en niet uh, geen diep zodanig, ik weet van geen middel alleen, wanneer we kennis krijgen, laten we dan ons onderzoeken. En in zonderheid, opdat we de Heilige Geest nog God de schuld niet geven, of zo makkelijk kunnen zeggen, ja, de Heilige Geest mag het doen. He? En als het de Geest niet doet. Ach, mijn hoeders, dan zegt Christus nog dat hij die geest geeft die hem daarom dag en nacht bidden en daarvoor danken. Dus het gaat in ons, zegt die heilige geest, kan bedroefd worden, zich terugtrekken. En dat geldt niet alleen waar Christus zich openbaar heeft als die enige middelen. En dan moeten we ons leven en de praktijk van ons leven eens nagaan. Ach, zijn we oprecht voor God. Op? Zijn we oprecht voor de majesteit. Er zitten er geen contrabanden tussen. Ik sta het hier niet te zeggen om iemand te verwijten. Nee, bij ons eigen vandaan. Ach, zitten er daar geen contrabanden tussen. En moeten we onszelf dan niet zonder schuldigen wanneer David zegt. Hij laat van mij uw heilige geest toch niet wijken. Die kan alleen op de voor mijn leiden, bestuur mijn gang. Daar hij mensen mijn zwakheid ziet. Die man was zich bewust dat die geest zich teruggetrokken had in zijn werking. Dat maakte zijn smet en zijn gebedderd. Wanneer we nu hier zijn, er zelfs als God genade verheerlijkt En we verzegeld geworden zijn door de heilige geest. En nu dan, dan maar niet de hand op de borst hoor, daar ben ik vrij van. Dan durf ik u te zeggen, van de eerste tot de laatste, in zover we die kennis hebben, zullen we tijden in ons leven leren kennen dan we die geest bedroeven. Of hij moet zich zodanig teruggetrokken hebben, en dat we over alles heen werken, dat kan ook nog. Dan kan men redeneren. Dan kan men wel zo zodanig liegen. Dan worden de leugens die we doen zelf. geloven als dat het nou waar is. zeg. Oh, mijn gehoordes. Laat ons, er staat op een plaats. nog in jouw Johan. zoekt u zelf nou. Ja, zeer nou, gij volk. Dat met geen lust bevangen. En iederlijk beproeven zich. Laten we dan de zij die hier niet uitgebreid de stilstaan. Wat is in de hoofdzaak de eerste aanleiding om die geest niet te bedroeven. En als we een bedroef te hebben. Ach om ons bij het woord van Christus te houden. Bij de leer van Christus. En eh, dan zeggen we woord, geloof en gebed. Eh, denk erom dat we nooit die geest terugkrijgen. In zijn krachtige gewerking en in zijn gezegende vrucht, als door het woord. Waarom is straks nog zongen? Doe bij uw knecht wel deugen geiten weer, dat ik leef uw woorden. Dat is het woord des heiligen geestes dat ik tot nog bewaar. Om te leven bij de leer van Gods getuigenis. En waar bestaat het een hoofdzaak. Het de leer van Gods tevreden is. Ach mijn heerders. Dat we in onszelf alle rechten redenen en waarden verloren hebben. Zelfs al is het dat het zegel der de groep. Wat een gezegende wel dat is. Maar als we maar enigszins ermee de hoogte mee ingaan. Wat zo gemakkelijk wordt trek die geest zich al terug en een openbaar zich des mensen zich. Dan is door één woord soms, is men al zo overhoop geworden, dat in plaats van die geest te huldigen en te zetten en te leren bij het woord dat, dat leert nee, dan is ik geraakt. En die geest trekt zich terug, dan kan men soms nog wel rechtzinnig winnen en nog rechtzinnig praten buiten de bediening van die geest. Uh, goed opletten. Uh, wij staan hier niet achterkant het werk God, maar het werk van een mens, en het werk van een mens, dat doet die geest. Er wordt algemeen gesproken over. Dat die geest zich verinhoudt. Maar, mijn hondens, is daar geen oorzaak? En laten we dan de oorzaak eerst maar eens beginnen. En iegelijk voor zichzelf, of bij zichzelf te zoeken. Is er geen oorzaak? En want we vinden nog dat Jacobus zegt, die geest die in die won, heeft die lust op nijdigheid. Hij wil zeggen, die geest heeft geen lust op nijdigheid. Ook geen lust op twist, ook geen lust op tweede dag. Wanneer we dan verwaardig mogen worden om bij het woord te leven. Dat behoeft altijd niet te wezen. Ik kreeg zo bij me en ik kreeg in me en ik was nogal aangenaam stel. Nee, heel eenvoudig de hoort. Woord en geloof. Geloof en woord zijn niet van elkaar te scheiden. Daarom wanneer die staat bedroefd de heilige niet, Die het woord gegeven heeft als het richtsnoer van ons leven. Waarvan we straks zongen zeiden. We doen bij uw knecht van dadig en weer. Opdat ik leef uw woorden mogen bewaren. Dat het woord en de leer van te soevereine vernamen. Bij de aanvang en bij de voortgang. Enkel en alleen genade Want het woord. Dat keurt alle werk van de mens af. Waardoor dat hij zich verdienst denkt te maken. Dat keurt alle mensen werk. Alle werk van God volk af, Wanneer ze menen zich nog verdienstelijk te kunnen maken. Als ik als leraar meen omdat we leraar zijn. Nog enige waarde op ons verdienstelijk kunnen maken. Dan zoek ik mijn eigen eer. En nu is het zo noodzakelijk mijn ouders, Zodra we ons eigen eer bedoelen. Bedroepen we op zich terug. En het schiet erover. Maar een gok de dood is in de pot. Daarom mijn ouders, Moeten we ons. En worden we geroepen. Om ons te houden aan de leer van Gods woord en dat alles van ons af. En dat alleen maar het werk van God en Heilige Geest toe. Vandaar het bedroefde Heilige Geest God niet, waardoor gij verzegeld zijt. Bedenk het toch eens, dat het doel van die Geest is je eerlijke verlossing. De eerlijke zaligheid. Bedenk eens, en dat het doel des geestes is om je te leiden naar de eeuwige heerlijkheid. We zeiden straks, die geest trekt zich nooit terug wanneer het die zaligmakend werd. We vinden van Saul, toen hij koning werd, dat hij vervuld werd met heilige geesten en profiteerde. Maar het was die zaligmakend. Die geest weet van hem en hij kreeg een boze geest ervoor in de plek. Maar waar nu de heilige geest. Gods bloem. Mijn uurde dus geeft de duivel geen plaats. Dat wil zeggen. Eh, dat we hier in het verband vinden. Laat die je niet regeren. Eh, maar eh, zoek. En dan zijn we in de eerste plaats. Bij het woord te leven. Uw woord zegt de dichter. Kan mij als ik alles van de wereld nemen. Door zijn smaak en hart en zinnen stril, Om die geest niet te bedroeven. Die geest heeft zijn woord gegeven. Om dat woord te beminnen. Dat woord lief te hebben. Dat woord zijn inzettingen te betrachten. een eigenschap van de Heilige Geest. In de tweede plaats zijn we. Het geloof. Ik hoorde iemand zeggen ja maar. Kan een mens zonder geloof oefenen dat hij wil. De heilige geest is de werkmeester van het geloof. Het geloof is een gave god. Maar toch vind ik. Dat er staat in Hebreeën 4. En zij konden niet ingaan vanwege haar ongelof. Het bedroeven van de heilige geest. Houdt in dat we twijfelen. En door ongeloof. En wat is ongeloof? Er zijn goddelijke autoriteit zijn macht erkennen. Wanneer we doorgenomen bij het woord mogen leven. Zou dat nooit kunnen buiten het geloof. En dan wordt ongeloof de grootste zon. Dan lees ik nog in Johannes 14. Dat Jezus zegt dat hij die geesten zendt. Die zal de wereld overtuigen van ongeloof. Het ongeloof is God onterend. Is verwoestend, Is zielverpestend. Het ongeloof is God onterend. En Christus ontkronen En die geest bedroevend. Daarom, mijn hoeders, heeft Christus het geloof geprezen. Gaat de waarheid van hem, die vrouw die aan de slip, zegt, wanneer ik zijn slip van zijn mantel maar aanraak, ze zal het genezen wezen. Hij heeft die vrouw geprezen in de geloof. Wanneer die vrouw in Jezus' voeten zijn voeten afgemaakt had enzovoort zegt hij, vrouw, uw geloof heeft u behouden. En wat deed die, met eerbied gesproken, mijn hondes, den heilige geest ere aan? Zodanig geloven, bij het licht van Gods geest, dat zelfs, al had ze nog zoveel zonden, en dan had die vrouw een kwaal die een dood was, zal dus de haast zeggen, een kankerkwal dat ze van haar moeten sterven. Krediet en het geloof. Grond van het woord van God. Grijs zeggen Met als ik maar. Slip van zijn mantel aan ga. Zo zal ik genezen wezen. Ach te blind geboren. Die al is het dan. Ze zeggen man houdt op je mond. Is dat een druk te maken. Dan liep die beste meer. Uh, gij zoon zo dames, zoon, familie, mij En mijn oordes, uh, met eerbied gesproken, uh, dan vinden we daar het geloof zodanig dat Christus overwint. En wanneer we nu de Heilige Geest niet bedroeven, maar de kracht des Heiligen Geestes gedurig nodig hebben. En dat uw Geest mij ware wijsheid leert. Dan zullen we wijsheid verkrijgen. Om zodanig vervuld te worden met Christus. Dat we zijn wereldgelijk gelijk vormen worden. In beginsel, geloof. In begin. En daarom zei straks. Er kunnen redenen en oorzaken zijn. En ik geloof. Dat er geen een van het volk des hier Zich bewust is. Of die zelf kan zeggen nu. Daar ben ik niet zonder aan. Ach, hoe menigmaal soms in twijfel. Hoe menigmaal in ongeluk. En welke uitdrukkingen gebeuren er dan soms. Ach, dan kan het wel eens wezen dat ze met aardig zijn. Ik was neidig. Neidig zien de der worstel. Dan kan het wel zijn dat ze murmureren eh, met met Job. Waarom had ik maar een misrecht geweest. Dan kan het wezen dat ze met Jeremia gaan zeggen. Dan dacht zij vervloekt aan mijn vader geboren. Geboodse, werd werd is een jonge zoon geboren. En wat doet men daar? Die geest bedroeg. En want het zelfmakend geloof mijn hoordes, Rust op de belofte des genade verbonds. Het zelfmakend daarom zeggen we. Het is een gewichtige zaak. En met Gods geest om te mogen gaan. Die geest. Die zo teer is. Dat hij met de zonde niet kan leven. De heilige geest die zo teder is. Dat hij aanstonds bedroefd is. Op menselijke wijze in Wanneer men een zonde doet. En waar nu de heilige geest zo teder is. En wanneer dat hij in ons werkende is. Geeft hij een tedere conscientie. Zijde een tedere vader. En een tedere moeder. Zal wanneer een kind zijn verdriet aanhoeft. Zal soms tranen teweeg brengen. En zo is het ook met Gods feest, En u zegt je bedroef. De heilige geest. God of niet het is. Of dat hij wil zeggen. haalt u toch. Bij het woord van God. En houdt u toch bij de leer van God. Eh, door het geloof. Het schone van het geloof. Want het geloof. Wanneer het geoefend mag worden. En dan weten we. Dat er in de gelovige gedikkeld veel ongeloof is. Eh, maar. En wanneer we voet geven aan het ongeloof, halen we duisternis over ons ziel. Die duisternis kan soms zo geweest, het dat men zelfs staatsvertwijfeling gaat kennen. Staatsvertwijfeling haalt in, zou er wel ooit wat van God geweest zijn. Zover kan die geest zich terugtrekken. dat iets vreselijks is, wanneer men gaat vertwijfelen aan dat er nooit van God in ons is, geweest. Die zo zelfverzekerd zijn, ach, die nooit leren kennen dat ze die geest bedroefd hebben, ach, en die in de duisternis soms de dagen slijten, daar geen ruik of smaak aan is, Soms in het woord niet en in het gebed niet. En in het lezen van het woord. Want mijn ouders. Ik wil nog één eigenschap noemen. Waardoor men Gods geest kan bedroeven. Ach wanneer we Gods woord lezen. Wat zegt het ons en wat doet het ons. En nu alleen het geloof dat leest bij het woord. Het veiligmakend geloof leest bij het woord. En daardoor zullen we de Heilige Geest niet bedroeven. Want het is het woord des Geestes. De Heilige Geest is de schrijver van het woord mannen. Door de Heilige Geest gedreven, die hebben ze een schrift. Maar in de derde plaats nog even. Een wat kan ons in hoofdzaak ook bewaren? Om de dierbare Geest niet te bedroeven het gebed en nu moeten we ons leven maar eens nagaan wat is ons gebedsleven uh, bij de aanvang we zeiden we gaan vanmorgen niet uit bij de die verzegeling uh, maar we gaan even stilstaan bij de aanvang en bij de voortgang wat is ons gebedsleven is ons gebedsleven wel eens in het Of houden we ons bij ons morgen gebedje? En avond gebedje, En een gebedje voor het eten? En een gebedje voor het danken? En dan bij ons gebedsleven? Mijne hordes, waar zijn van ons gedachten nog? Och, wanneer gebeurt het? Dat alleen in het gebed ongeheims bepaald wordt bij God te prijzen tot de eeuwigheid. Het is om die geest niet te bedroeven. Ach, dan zal het in het leven openbaar worden. Het gebedsleven. dat is het gebedsleven? De ademtocht van de kerk. Dat zelfs van hier dan ze zich bewust zouden zijn het den heiligen geest bedroefd te hebben en ze mogen door het woord en door het geloof weer werkzaam zijn dan zullen ze met het leren kennen wat we straks nog zijn Ai, laat van mij uw heiligen geest niet zijn die kan alleen op het rechte spoor me lijken dan zal het het werk des geestes wezen. Wanneer dat hij zich bij vernieuwing weer openmaakt. dat hij altijd brengt in de schuld en in de hand. Huis, mijn houders, dan zal degene die zich daar iets, die daar iets van hebben mogen leren, al is het in het En zullen ze altijd moeten beginnen met stop. Ach, die kan alleen op het rechte spoor me leiden, bestuurt mijn gang daar grijpt mijn zwakker. Daarom zeiden we, ze, het is een gewichtige zaak met een heilige geest om te gaan, die we in zijn werking zelfs kunnen blussen, dat men jaar in jaar uit blijft, die men is. Wat toch een reden geeft tot overdenking. Wat toch een reden geeft om uh, zelf te beproeven. Dat toch een reden geeft. Uh, want bij het onderwijs des geestes. En bij de werking des geestes. Dan is het doel van die geest om ons nadere kennis te geven. Want hij lijkt in de verworvenheden. Zelfs wanneer we verzegeld mogen worden door de heilige geest. Dus het merkteken des heilige geest te dragen. Dat het eigendom zijn van God. En het eigendom van Christus. zich zou haasten, En dan maken we het kwaad nog groter. Om de heilige geest te doen. Hebben we dan wel meer nodig om bij het woord te leven van de dichter getuigd in Psalm 56, in God zal ik zijn woord prijzen. Om ons te houden bij het woord. We gaan alle menselijke meningen overboord. Om door het geloof aan Gods woord ons vast te klemmen. Als onze leidsman, het woord, het richtsnoer van het leven. Door het geloof. En om dan in het gebed leven. Voor het persoonlijk leven en voor elkaar. Ach mijn rudders. dat zal de vreugde geestes liefde zijn. Blijdschap en vrede. Want hoe zou het komen? Dat er zo blijdschap is. Ik bedoel niet dat men gelijk de tegenwoordige hoorziet. En jubel en juichen. Maar ik bedoel hoe wij openbaar. Is de kerk god in blijdschap en in vreugde. Goed of meer soms. Ik zou haast zeggen: ach, wat gebeurt er toch weinig meer klachten als dat we zo vol zitten van Christus dat men tot jaloersheid verwijt? Ach, als we dan bedenken. Op de pijnste dag waren de discipelen vervuld met blijdschap. Waarom? Omdat ze vervuld waren met een zes. En dan gaat het er niet over dat hier geen treurig gekend wordt. Maar mijn houders, dat er ook bij tijden blijdschap gekend wordt. We vinden nog in Zacharia dan er tien mannen de slip van de joodse man grijpen en zeggen we hebben gehoord dat God met u is laat ons met u en naar uw genaamte laat ons met u lafde. en die grepen de slip van de joodse man de joodse man is ten eerste wel een beeld van de kerk van Christus maar ook van de kerk een beeld van Christus de joodse man Christus wordt immers vergeleken bij een man uh, Jezaaier 32. Die een verberging is. En God met hem dus. Dat hij de Godmens was. En dan hebben nu tien mannen zijn slip gereden. We hebben gehoord dat God met hem is. Maar zal dat in ons leven. En vandaar het mijn hoort. Het ligt daar niet. Met eerbied gesproken duisternis over de raamse kerk. Ach. Zouden we hier niet moeten gaan vinden. En waar we met de pinksteren bij stilgestaan beoomd. Laat laag de wind. En komt geen zuidenwind verwaait mij nou. Al dat een specerij uitvoert. Daarom het gewicht van dit onderwerp. Mijn het bedroef den heilige geest. Godtie, bestaat niet dat hij vertoren. Bestaat ook niet dat hij wijft. Bestaat ook niet dat hij zijn verdoemt. Maar alleen maar bedroef. En nu, door het zaligmakend geloof, wat geen dood geloof is, als het het zaligmakend is. Want het zaligmakend geloof is niet een dode dogma, maar is een levende werkzaamheid des zakken. En de werkzaamheid des zakken gaat over inkomsten het woord is in het geloof en zo door het gebed de toevlucht bij daarom, wanneer ze hier vinden de liefelijke vermaning, dat onze wandel zal zijn overeenkomstig den heilige geest die in ons loopt. En wat zal dat een gezegende zaak zijn? Als we daartoe verwijzigd mogen worden. Want door de Heilige Geest krijgen we al eer te bedoelen, de eer van God. En het welzijn van onze naasten. En door eigen Geest krijgen we te bedoelen, ons eigen eer. En we trekken ons van onze naasten niks aan. Daarom, voordat we met een enkel woord besluiten. Zingen we vooraf nog van Psalm 4, het tweede vers. Herinnert u, gij roekeloze, dat zich de Heer in gunsgenoot heeft afgezonderd en verkozen? Hij doet mij nooit van schaamte blozen. Die als ik kriep mij bijstand dood, zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen? Zo zondig niet, verzaakt u wilt, spreekt in uw hart, herdenkt u wezen. Op eenzaam bed en eer gezegen, en wees in alle ontmoeting stil. Noem die tweede vers van Psalm 4. die examen af moest leggen. Eigenlijk om dokter te worden. Dus een proefschrift moest schrijven. En toen werd hem als proefschrift gegeven. Dat hij over twee dingen moest spreken. Of op twee uur kreeg hij de tijd om over twee dingen te schrijven. Ten eerste over de leer van vrije genade en ten andere over de duivel. en zijn werk en wat gebeurde hij had twee uur zitten schrijven hij was niet gekomen tot aan het werk te dus hij werd voor het curatorium geroepen en moest verslag afgeven van wat hij geschreven had. En toen zeggen ze. Ja maar het tweede onderwerp heb jij niet aangeroerd. Toen zei hij. Ik heb voor de duivel geen tijd. En voor de duivel geen plaats. En hij kreeg een tien. Als cijfer. Voor de tweede stuk. En kreeg zijn doktersbeeld en ze prezen hem en het is een godzalig predicaat geworden Die zei dus twee uur had hij doende geweest over de leer van vrije genade en voor de duivel had hij geen tijd en voor de duivel had hij geen plek geen plek op zijn papier en geen tijd om erover te schrijven ik zei hij kreeg tien mijn heugens, ja. hoe zou dat met ja. Oh, voor de duivel geen plek. Weder staat de duivel en hij zal van ons lief. En hier geeft de duivel geen plaats. Oh, een die heeft een plaats gegeven. En is met hem gaan redeneren en we liet het woord van God varen en de geloofrechten is zich kwijt en geen gebed en de vrucht was de vreselijke vond de duivel kwam in de leven Satan kwam in hun leven en bezette hun leven waar die de zonde doet dus uit de duivel want de duivel zonder spannende bezit. Zon. ziet mijn hoorde dus zo vreselijk of het is. Wanneer de zeven ons leven bezet. Dat kan hij nog op een christelijke wijze. Want hij kan zich veranderen. Als een engel des lichts. En als een engel des lichts. Ik vrees. Dat hij meer bedriegt als een engel des lichts. Ja, want er het kind zegt, van een de duivel over die niet bang te weten. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, van een woedende duivel, een briesende duivel, er hoeven die niet bang voor te weten. Waarom? Hij zegt, dat is een bewijs, hij zelf waakt. Maar als de duivel slaapt, is een slecht bewijs, want dan kan je ook slapen. En nu is het oogmerk des duivels, mijn houders. Om die geest bij aanvang en bij voortgang te bedroeven. Dan raken we ons leven kwijt. De aangebondenheid kwijt. Het geloofsleven kwijt. En de liefde tot het getuigenis wordt kwijt. En dan kan de liefde tot de dingen van de wereld. En het geloof in de dingen van de wereld. En het leven in de dingen van de wereld kan ons geheel bezetten. Zelfs wel zodanig wat we straks nog onder het gebed aanhouden. We zouden die vraag willen doen, die weten nog dat die een ziel heeft. Kort zeg een man, dat weten we allemaal. In hoeverre weet het. En hoe ver weet gij het, dat u een kostelijke ziel hebt voor de eeuwigheid? Ach, ga dan eens onderzoeken. We zeggen dat met werkt. Woont daar Gods geest? Of woont daar de geest van de zaak? Het is toch de moeite wel waard om dat te onderzoeken? Want God geest in mijn hart, de geest der liefde, der blijdschap, der vrede, der zachtmoedigheid, der matigheid, leeft God de leefde geest, is daar wat in ons dak. Altijd maar doende is om de boel kapot te maken, en om de boel te bederven. In ons eigen hart, of in ons gezin, of in ons familie, of dergelijke. Ach, dat we dit woord. En nou in zoverre dat we nog onder ons mochten zijn, en in zoverre dat die geest in ons hart zou bewonen, laten we toch bedenken, de ernstige maar ook de liefderijke vermaning, bedroeft en heilige geest, God. Ach, houdt u toch niet bezig. Met allerlei dingen buiten God geest. Want, mijn houders, wanneer we die geest bedroeven, kunnen we in zoveel ellende komen. Dan we bij tijden denken dat er niemand meer wat van ons moet hebben. Dan we bij tijden denken, jij ja, gaat genoeg de kerk, maar ach, ze moeten me toch niet. Dan bij tijden gaan denken, in grond niets anders is als de geest uit de afgrond, die ons komt af te trekken van de eenvoud van het woord van God, en van de eenvoud van het geloof, en van de eenvoud van het gebed. Och, ik zou in zoverre dan nog onder ons zijn, die van binnen overhoop leggen, Ach, onderzoek is de oorzaak. Zeg. Maar zoek ze dan eerst bij zelf. Ach, heb ik God geest niet bedroefd? Ben ik de oorzaak niet dat ik zo over de wereld heen ga? Ben ik zelf de oorzaak niet dat ik gescheiden van God en Christus ga. Ben ik oorzaak niet dat ik in zoveel ellende ga? Ach, Ach, dan zou ik je de raad willen geven. Start aan je benauwd En je bedroefde je duistere geest uit voor de geest van God. Dat het nog maar zo wordt dat je dan naar de profeet nog zou profiteren O, geest, kom nog eens in deze bedoelen. Want ik ben zo dood, ik ben zo dorst, ik ben zo leeg. Ach, hoe dierbaar is in die zonderheid. Wanneer je betere tijden gekend dan ben je alleen. Wanneer je troostrijke tijden gekend dan ben je alleen. Wanneer je gemeenschapsleven gehad hebt met je vrienden. Of met je broeders. En dat al soms nu verscheurd ligt. En oh, soms dat jij eigen terugtrekt. Ach, ik zou weer de willen geven overdenk het in ernst waar leg de oorzaak? Ah, God geef het door zijn geest dat gij geestelijk om die geest verleden was. God geven, en zover dan de mochten zijn die in het veroordeel gaan over de herden over de een of de andere houd één gedachten is gij bedroefd God zeker je brengt de dood op jezelf gij bedroeft God geest, want die deelt niet met alles wat van de duivel is. en ach als er in gedachten is dat we wakende dezelfde zijn want de Satan gaat om ach als een de leeuw zoekende wie hij zou kunnen versnitten we zeiden en we zullen genezen. we zeiden ik heb van gisteren tot vanmorgen. Gisterenavond en vanmorgen. Al bij tijdsop. Eigenlijk geworsteld om over deze stof te spreken. In een bang te zijn. Ach, misschien denken ze wel. Er is zeker wat. Nee, mijn heren, Er is wel wat. Staan onze zaken tussen wat en onze ziel goed? Dat moet ik onderzoeken. Ik persoonlijk voor mezelf. En u persoonlijk bedoel ik in de prediking de eer van God en u het naast het welzijn van mijn hart. Ach, dat moet in mijn hart leggen, om die geest niet te bedroeven. Wat is mijn doel? Ach, bedoel ik de eer van de Koning, Christus Jezus. Hij heeft die ons door de Heilige Geest verzeneld. Tot een dag der verlossing. Ach, dan zal er eens toch een dag aanbreken. Dat men verlost zal worden van zichzelf. En verlost van alles wat we van adem van ons Ach, dan zal men verlost worden. Van dat verdoemelijke ik die, die geest van een troon afwerpen zelf erop klinkt. Dan zal men verlost worden, voor eeuwig verlost worden. Want dit is een waar. Die ooit zalig maken, zijn heilige geest te leren kennen. Hij wijkt niet van me. Hij kan zich wel terugtrekken. We kunnen in de duisternis en de donkerheid over de herden gaan. Maar terugtrekken, in die zin, dat hij ons spreekt geeft, dat kan niet. Want er zou weer afval der heilige geest zijn, dat weet ik niet. Maar wel, dat die geest nog eens zo zijn werk deed, aan de sprekerijen van de liefelijke reuk der goddelijke liefde, in het uitdragen van Christus en die gekruis, in onze handel en handel openbaar worden, opdat zijn naam geheerd, onze naaste gesticht, onze ziel getroost zouden worden, dat schijnlijk Uit uitgenaden om Jezus willen. Amen. Ach, hier. Het mocht u behagen de te zijn. En dat u daartoe nog redenen zou willen nemen uit u. Dat door uw geest en woord nog onder ons wonen. In ons midden werken. Ach, blaas toch nog eens ontwaakt, ontwaakt! O doodende noordenwind en kom gij snoeten en gij gezegende zijbeweer, van Gogot ja, van de troon, in de voorbiddingen van die gezegende middelaar, gedenk onze nog ten goede, en het in het boven bovenal hier, de in Christus uw zoon genadiglijk op ons neer, Neig onze harten te samen tot uw vrede. En bewaar ons bij uw woord. Door het geloof. In het gebed. Welk drie eigenschappen zijn van uw lieve geest. En dat om alles eens en voor eeuwig. De verlossingen deelachtig te worden. Om dan eeuwig vervuld te zijn met die geest God uit zijn werken te loven en te prijzen. Amen. Onze slotzang zei het derde vers van Psalm 17: Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat u God niet uit zou Wil mij voor struikelen bevrijden, gaten met uw heilig woord. Ik roep u aan, ik blijf op uw wacht, omdat voor God mijn auto's redt. Hij luistert dan naar mijn gebed en hij gehoorde tot mijn klachten. We u het derde vers van Psalm 17. Ik wil u ook namens het bestuur van de Buma uh, voor de nagift die nog gekomen is van 500 gulden, nog één van 10 en van 5. We zeggen naast God, onze gever, hartelijk dank. Gaat voor steen en vrede en ontvangt de zegen des ziels. De genade van onze Heer Jezus Christus.